Over precies twee weken gaat de nieuwe maximumsnelheid van 100 kilometer in. Door de maatregel moet de stikstofuitstoot omlaag en moet de bouw weer worden vlot getrokken. In China zijn gisteren iets meer dan 200 mensen besmet met het coronavirus. Dat is het laagste aantal op een dag sinds eind januari. En sinds ruim een week loopt het aantal besmettingen en doden sterk terug. Voor China is dit het resultaat van doortastend overheidsoptreden. In de VS is een tweede dode gevallen door het coronavirus. Het is een man van in de 70 die ook andere lichamelijke klachten had. Het Europese hoofdkantoor van Nike in Hilversum is vandaag en morgen dicht... staat volgens het ANP in een mail aan de medewerkers. Iemand die werkt bij Nike zou besmet zijn. Het pand wordt grondig gereinigd... en morgen krijgen de medewerkers instructies over wanneer ze weer aan het werk kunnen. Noord-Korea heeft twee projectielen afgevuurd die in de Japanse zee terecht zijn gekomen. Dat zegt het leger van Zuid-Korea. Het is niet duidelijk wat de Noord-Koreanen afgevuurd hebben. In een nieuwjaarsboodschap kondigde het land de komst van een nieuw strategisch wapen aan. Maar het is niet duidelijk of daarmee deze projectielen worden bedoeld. En de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst... is veel meer kwijt aan vergoedingen voor trage asielprocedures dan gedacht. Volgens de NRC gaat het dit jaar om 70 miljoen euro. Vier keer zoveel als waar staatssecretaris Broekers-Knoll het eerder over had. En wie langer dan een half jaar moet wachten op een asielaanvraag... kan een dwangsom eisen tot 15.000 euro. Het weer vanuit het zuidwesten trekt de regen over het land. Verder blijft het grijs en regenachtig vandaag bij maximaal 8 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Is zin in ZFM. ZFM met nu. Opstand, Opstand.